Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij demonstreren boze Iraniërs tegen de regering. Ze zijn kwaad omdat de regering eerst ontkende... dat het Oekraïense passagiersvliegtuig in Teheran was neergeschoten. De betogers eisen dat de militaire en politieke leiders van Iran opstappen. Gisteren eindigden de protesten in de Iraanse hoofdstad met geweld...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 De twee nieuwe bewindslieden zullen allebei van D66 zijn. Ze volgen partijgenoot Menno Snel op... die vorige maand opstapte vanwege de affaire met de kinderopvang toeslagen. De opvolgers van Snel worden later bekend. Op de bazaar in Beverwijk zijn afgelopen weekend vijf eetgelegenheden per direct gesloten. De bedrijfsruimte en apparatuur zaten onder de muizenkeutels en urine... Bij een eerdere controle op de grote overdekte markt... constateerde de Voedsel- en Warenautoriteit al... dat de muizenoverlast grote is en dat de bestrijding niet deugt. Nog eens 22 ondernemers op de Beverwijkse Bazaar... kregen dit weekend een boete of andere sanctie... van de Voedsel- en Warenautoriteit. Jozef B., de huurder van de boerderij in Ruinerwold... waar een geïsoleerd gezin werd gevonden... is aanwezig bij de eerste openbare zitting in deze zaak. Laat zijn advocaat weten. Verdachte Gerrit-Jan van D., de vader van het gezin van zes kinderen, is er volgende week niet bij. Volgens zijn advocaat kan hij door een hersenbloeding niet meer praten en ligt hij in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of acht. Vanavond raakt het bewolkt en gaat het vanuit het westen regenen. En ook vannacht regent het, morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of tien. Dit was het NOS-journaal.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 Uit de jaren 80 vanmiddag tussen 2 en 5 bij het geluid van Zandvoort. Zo ook deze van de Duran Duran en de Wild Boys. Ja, overdag tussen ochtends en drie uur middags is de verlengde Hadstraat afgesloten. In verband met de werkzaamheden aan het station. En dat betekent dat het verkeer of via de Valspijn kan gaan of via de Sofiaweg...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 Ik ben met dit jaar eh, 30 jaar en er gaan allemaal hele mooie dingen gebeuren. Dit jaar. Rondom het eh, 30-jarige bestaan van de Zandvoortse Radio. Dus hou oh, dus in, in de gaten en hoor je vanzelf wat er allemaal gaat gebeuren. Dit was eh, trouwens de single van eh, Echo Smits en eh, Cool Kids. Vier overal vier. Abitouw zitten klaar voor de evenementagenda voor de komende dagen. Nou, het valt mee hoor. Ja? Goed, uh, waar beginnen we? We beginnen morgen. Morgen half drie. Dan is er weer jazz in Zandvoort met Ak van Rooijen en Joraj Stanik. En dat is natuurlijk een van de concerten in de serie van Jazz in Zandvoort. Het begint allemaal om half drie. De deur gaat open om half drie en duurt tot vijf uur. Altijd is 15 euro. En de locatie is natuurlijk Theater de Krocht. Wat een, met een prachtige akoestiek. Dat allemaal morgen vanaf half drie in de, de Theater de Krocht. De grote Krocht 41 al hier.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 good at this. She's left the phone. Sweet.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 of jeugdwetvallen een passend werk te bieden. Of dat ook dat betekent dat het beheer van het horecagedeelte... voor arbeidsplaatsen voor de verbeelding gaat zorgen... is vooralsnog niet bekend. Oké, okay, nou af van der Molen inderdaad met pensioen. Ja, Ab oh, en je, zei, je zei het al jarenlang, ook bij het begin van ZFM... was Ab al helemaal ruim betrokken bij de radio. Dus ook dank aan Ab van der Molen inderdaad voor alle afgelopen jaren. En het mooie is, jij zegt het, van hij is met golf bezig. Ja. Nou, had natuurlijk jaarlijks een toernooi... wat heel erg bekend Klop, is geworden. Klap van de molen. Klap van de molen. Ja, ja, dat was een groot toernooi en een mooi toernooi. Mooie golftoernooi En uh, ja, Ab gaat uiteraard lekker door met het kolven. Kon ik wel draaien, het is stil aan de overkant erachteraan. Maar nee, die draaien we niet. Wel wat anders Nederlandstalig. Ook lekker zo op deze zaterdagmiddag. In de maandagmiddag, als je naar de herhaling luistert... van.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 Weet je ook stilte is, want het een Ik kan niet zonder.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 Als deze platen nog een keer draaien, dan zou ik de stof er even afhalen. De stof onder de naad. Zo oud is het allemaal weer. De Nolan Sisters, hoor je. En I'm in the mood for dancing. Ja, dan hebben we op zaterdag maandag... Op zaterdag maandag? Zaterdagavond hebben wij bij ZFM... Uh, de, de Nightwalk met uh, Mario Sandvoort. En toen dachten ze van de organisatie van uh, Le Champion... van dan maken wij een uh, lightwalk.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 De locatie is afhankelijk van uh, wat uh, u kunt en wilt laten zien. Samen kijken we dan naar uh, de juiste beschikbare locatie langs de route. Doet uh, Ton Limmen namens de organisatie Le Champion nog een oproep.